Met het NOS-journaal. Het Medisch Spectrum Twente in Enschede gaat experimenteren met nepoperaties, meldt Nieuwsuur. Het ziekenhuis kijkt of die net zo effectief zijn als echte. Hoewel het dus om een nep- of placebo-operatie gaat, lijkt die wel echt voor de patiënten, vertelt de chirurg. Dan worden ze onder narcose gebracht. Met een filtstift maken we de tekening op de huid waar we de incisies, waar we naar binnen gaan. En dan lopen we naar de en wordt er gelood of het een echte operatie is of een nepper. Want een ander deel van de patiënten wordt wel echt behandeld. De methode in Enschede is bedoeld voor patiënten met een afgeknelde darmslagader. Bij opereren is er geen bewijs dat het echt werkt. In de bergen in het noorden van Californië zijn acht skiers die werden vermist dood teruggevonden. Naar één skier wordt nog gezocht. Gisteren kwam een groep windensporters in slecht weer bij een, in een lawine terecht... Zes konden zich in veiligheid brengen. Met zeker acht doden is het de dodelijkste lawine in Californië in bijna 50 jaar. De griepepidemie zet door. Volgens cijfers van het RIVM gingen afgelopen week 68... op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. Een week eerder waren dat er 62. De griep geeft ook meer druk op andere plaatsen in de zorg. Een toenemend aantal ziekenhuizen zegt geplande operaties af. Beoogd premier Jette zegt dat hij een vervanger heeft voor Nathalie van Berkel. Morgen maakt hij bekend wie het is. Van Berkel zou staatssecretaris van Financiën worden. Ze trok zich terug na toenemende ophef over haar onjuistheden in haar cv. Ze is ook weg uit de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe kandidaat vrijdag bij Jette op gesprek komt. Maandag moet het nieuwe kabinet op het bordes bij de koning staan. Het weer bewolkt en vannacht sneeuw of regen... in het midden en zuiden wordt gewaarschuwd voor gladheid. Het is vannacht min 2 tot plus 3. Morgen eerst sneeuw of regen, later vanuit het noorden droog... een stevige oostenwind en 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Je hebt een leuke tijd gehad zo te horen. één oh, groot feest. <laughs> Eén groot feest, wat ja, heerlijk. één groot feest. Ik ga nog steeds elke maand lunchen met Ad Bouwman van Veronica. Ja? En met Wil Uitinga. Oh, te gek. En, en, en een oude collega van mij, met z'n vier. Ja. En dat doen we al, weet ik veel. Met Ad Bouwman doe ik het al. Ja, al, al 45 jaar. Dan gaan we lunchen. <laughs> ja. Ja, Bouwen was vroeger heel makkelijk om te kopen. Ja. Met een... Met een... Met een, met een, met een, met een, met een japjummetje. Oh. Ja, die was daar heel gevoelig voor. Ja, ik heb vroeger heel veel geluisterd naar de Atje Bouwman top 10. Hè? Ja. En dat vond ik zo mooi bijvoorbeeld... Uh, opeens staat compleet de oeuvre van de Beatles. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja precies. En dat nummer Friends, daar ben ik ook helemaal ja. waar verslingerd. Ja, ja. Ja, ja ik, heb, ik heb nog uh, met hem... Uh, ik heb met hem nog een, een, een nummer opgenomen met de André Hazers. <kijnt> ja? Ja, de, de glimlach van een kind hebben we opgenomen. Oh, ja oké. Okay. En Wille later heeft hij zelf yeah. nog een keer opgenomen. Maar hij was zelf muzikant en hij heeft uh, al yeah. die uh, platen van uh, Lee Towers, de beginperiode van Lee Towers gedaan. Yeah, okay. Ja? Ja, hij is een hele goede muzikant. Hij speelde ook uh, de saxofoon. Zo, knap hoor, ja. ja. En hoe zou het met lex Harding zijn? Enig idee? Ja, Lex Harding, lex Harding die woont in uh, Nijkerk. Die vond ik altijd erg goed vroeger, ook qua muziekkeuze. Ja. What? Maar hij, is, uh, hij doet niks meer. Uh, Want we zijn ook bij Tieneke geweest. Oh ja? Ja. In, in Rozespier? Ja. Nee, nog voordat ze in Rozespier was. Okay. Toen is het nog zelfstandig woonde. Ja. ja, klopt net inderdaad. Ja. Ja. Ze was er heel slecht aan toe, maar ze had ook leuke verhalen inderdaad. Ja, o, die, ja, had die, had die heeft gedaan, natuurlijk hoor. ook wel het een en ander meegemaakt. Ja. ja. Ja, ja. ja Benny Nijman was... Uh, uh, weet je, wel, als je als je een artiest hebt waar je de eerste hit van... Plucht, krijg je daar toch een andere... Creme band mee. Uh, de ja. band mee, ja. ja, ja, ja dat ja. klopt. En Benny Nijmer was, was zo iemand. En op een ja. gegeven moment... Uh, ook wel een mooi verhaal. Uh, hadden wij een... Uh, op vrijdag gingen we altijd op de zaak... gingen we nog even plaatjes luisteren. Oké, okay, ja, uh, tuurlijk. Uit ja. zo'n bak. Ja. En, ja. en uh, wat is nou leuk. En, uh, oh, dit is wel een leuke. En op een gegeven moment hadden we Mia Vlinder. Was een, Mia. Ja, was een, Duits, of een uh, Belgische dame... Heel groot, heel groot uh, mens. Hè, met zo'n toeterhaar. Okay, en yeah. Mia Vlinder, uh, uh, je, en die had een al album gemaakt... die je kan me kopen voor een taartje. <laughs> nee. hè <laughs> <laughs> dat, dat, dat, dat ja, goed hè. Ja. En uh, als ik je foto zie, dan moet ik altijd huilen. Dat was de single. Oh, ja, als ik, ik je foto wel. zie, dan moet ik altijd huilen. <laughs> dus wat wij, wij uh, uh, ja, je verzint het niet. Toen zeiden we tegen die Bart van der Laar. Ja, ja daar moeten we naartoe. Daar moeten we naartoe. Dus er werd een taxi besteld. En wij naar Antwerpen. Met een taxi. <laughs> met een taxi. Dus wij naar Antwerpen naar Mia Vlinder. Die werd gebeld. Ja. en uh, Ja, Mia wil komen. Dus wij komen daar thuis. Met, met Benny Nijman. En uh, Francis Goya. Dat was een uh, gitarist. Ja. En uh, uh, Bart. En Michel. Dat was mijn collega. En ik. Ja. Met z'n zussen. Dus wij daar naartoe. In, in een taxi. Of in twee taxi, Ik weet het ja. niet meer. Maar dus op een gegeven moment komen we daar aan. En, uh, en dat, nou, dat was een huisje, een heel klein huisje. En er zat een dochter, die was ook flink aan de, aan de maat. en uh, Dus toen hebben we haar uh, laten zingen, daar want we wilden even kijken of het allemaal wel uh, klopte. <lacht> dus toen, maar ze had geen microfoon natuurlijk. Toen pakte ze... Uit de, de fruitband. Een neppe naam. Met alle fruit eronder. <lacht> Toen ging ze daarin zingen. Ja. Als ik je foto zie. Nou joh. Ja. En die Benny Nijman en die Francis Goy. Die, die zaten achter de krant. <lacht> tranen liepen over hun ja. Alleen maar gelachen. Ja. Alleen maar dat soort rare ja, dingen doen. Heerlijk, ja. ja En uh, ja. met ja, Benny Nijman heb je veel gedaan. Hè? Ja, je hoeft niet te ja. zeggen hoe ik moet ja. leven. En waarom fluister ik je naam? Dan? Ja. Ja, ja. ja. Is het voor jou een grote, Benny Nijmen? Nee. Nee. Nee. Nee, ik was nooit zo onder de indruk van. Nee? Nee. Wat is, zijn er wel platen waar je echt achter stond of zo? Of maakt het je niet uit wat je moest pluggen? In principe, als het een hit is, is het een hit. En, en ik, ik heb mijn eigen spraak... Ja, maar wat is een hit. Ja. Het is allemaal subjectief. Ja, het is heel subjectief. Ja. Want je zei net. de muziek moet het doen. Maar dat ben ik niet helemaal met je eens hoor. Ja. De marketing die erachter zit. doet ja, het ook. Ja. ook ja, maar een zonder, zonder goed plaatje kom je er niet. En een goed plaatje is. Uh, net zo goed. Uh, de Sunstreams. met het. aan het strand stil en verlaten. Ja, daarom, ja. En ik, ik heb me heel erg druk gemaakt. altijd over de uh, kermisklanten. Omdat wow. ik vond dat dat. waren zulke aardige mensen. En ja. die deden. Die, die waren hele goede muzikanten. Alleen. Ja, die muziek die... Uh, maar maar uh, uiteindelijk, als je uh, het programma uh, tussen 12 en 2 met Hans van Willekeburgen. Wille okay, yeah. daar wilde ik die mensen in hebben. Omdat ik vond dat ze dat verdienden. Ja, ja, Weet ja. Je al, ja, jongen, ja, ja, ja klant, en, maar ja. Ze, elke keer weer, elke. Dus op een gegeven moment hebben we een, een, een, voor, op kantoor daar hebben we een aquarium gekocht. <laughs> ja. Zo groot. Ja. Met twee vissen erin: Gerry Michel. Ah, Kermisklanten. <laughs> Ja, voor de kermisklant. Ja, en de, ja. Uiteindelijk heb ik ze erin gekregen. Ja, toch wel, geluk, Toch ja. voor elkaar, ja. Okay. Dus uiteindelijk moeten ze dan zo om lachen. Ja. Want humor is het beste. Dat ja. is de beste grap, hè? Die, ja. die uh, mensen, mensen aan het lachen krijgen. Ja, dat is waar. En, ja. en, uh, want ik, ik, uh, stuurde, ik had op Facebook gezet, dat ik heb 50 jaar geleden begonnen ja, met ja, een ja, aantal ja, foto's gezien, erbij. Ja. Ja. Heeft Hans van Willigenburg op gereageerd? Oh, en die zei: Ja, je was wel een van de leukste. Ah, en ineens, dat vind ik zo bijzonder dat ja. zo'n man dat nog, nog, nog zegt, weet en ja, ja, zegt. Ja, ja. En, en, uh, want hij is uh, ook dik in de tachtig nu. Goed, en dat uh, ja. is zo'n ontzettende aardige man altijd. Ja. En, uh, ja. Dus het is wel belangrijk wat jij uh, ook leuk vindt. Of uh, denk, nou, dat moet ik ook gaan pushen. Uh, ja, ik denk als je een plugger bent die, uh, die, niemand, die niemand aardig vindt, dan kom je niet ver. Nee, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, nou ja. Uh, dat vind ik niks? Of, uh, dus nee, ik heb nooit nou. mijn eigen smaak laten prevaleren. Nee, oké. Okay. Dat kon ja. ook niet bij CNR. Nee? Nee, want er zaten natuurlijk 99%, 99 procent was niet leuk. <laughs> Zo. <laughs> nee. Nou, als, uh, stille Willy is natuurlijk niet uh, mijn favoriete nummer. Dat nee, ik thuis dat ga alles. draaien. Nee, dus je gaat het allemaal thuis niet draaien. Nee, maar het is nee. wel, het, weet je wel... Het heeft wel al... humor, Stille Willy. Ja, ja, ja, ik dacht dat jij er wel waardering voor ja, kon, ja. kon hebben. Maar... Nou ja, misschien is <laughs> dat een slecht voorbeeld. Maar er zaten natuurlijk... Kijk, de Gebroeders Brouwer. Dat ja. is ook niet mijn muziek. Maar ik heb het wel moeten pluggen.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 Maar ik denk niet goed. de Nederlandse markt in elkaar ook een beetje calvinistisch? een beetje... Ja, toen was het heel lastig. Ja? Ja, het was heel lastig. En tegenwoordig, ja, het is nu helemaal hip. Al ja. die Nederlandstalige liedjes zijn hartstikke hip. Ja, klopt, sinds die 10, ja. 15 of zo, ja. Ja. Dus, ja, ik vind het helemaal alleen maar goed. Weet je al, hou dat geld in het land. En, en, en het is ook makkelijker werken. Ik vond het altijd makkelijker werken met Nederlandse artiesten dan met buitenlandse ja, artiesten. Ja, natuurlijk heb je ook directe toegang ja. aan, geloof ik ook. Ja. En dan moest ik, uh, een, uh, moet je voorstellen, moet je voorstellen, dan moet je een dag of twee, een weekend, mee met Robert Palmer. Wat moet ja. je nou met zo'n man doen? Ja. Weet je wel, het is, is toch? Ja, wel een goede artiest? Ja, hartstikke goede artiest. Maar uh, er is er één programma op zaterdagavond. Ja. Live. Nou, dan uh, uh, nou, ga jij maar met uh, Nou, dan ga je naar Amsterdam. En dan, uh, nou, wat wil je zien? Wat wil je doen? Een uh, museum in. En uh, nou, na een drie kwartier zei hij, van uh, vind je het nou niet lekkerder om gewoon thuis te zitten? <lacht> Ik zei, ja, maar ja, dat is mijn werk Dit. Hij <lacht> zei, nou, ga jij maar lekker weg. Ik vermaak me wel Heel aardige gozer. En uh, dus die begreep dat wel dat je dat weet ja, je al. Dat ja. is allemaal zo vermoeiend. Ja. En, en uh, ja, ik ben, ik ben nooit zo van, van dat soort dingen geweest. En we uh, moesten ook altijd naar uh, toen ik bij Warner zat moest je naar Pink Pop en naar Parkpop Pop en naar ja, weet tuurlijke. ik veel ja. Nou daar heb ik helemaal niks mee. Nee en, nee nee. nee. Uh, allemaal te veel mensen en, en ja uh, oké okay. ja. En uh, ja. Uh, uiteindelijk uh, ja. Moest ik dan bij de directie komen en dan zeiden ze: Ja, maar je bent nooit. Ik zei: Nee, wat moet ik dat doen? Wat, wat is mijn meerwaarde nou? Er zit, er zitten, Nieuwe wens horen? Uh, ja. Nee, er zitten, er zitten genoeg pluggers en uh, dan moet ik dan ook uh, een beetje gaan linklopen doen. Ja, okay. ja. En uh, ik zal er ja. met mij hier zitten en dan doe ik het hier al. En, uh, dat is ook heel waar, ja. Ja, ja. Nou, dat, was ja. Dan, uh, ja. dat werd dan uh, gedoogd. <lacht> nou, je had het net over Willem Verkooten, maar volgens mij is hij voor de krochten of voor de wortel van Nederland heel belangrijk geweest. Hè? Ja. Want we horen bijvoorbeeld van een hoop mensen, Bertels Borges en Kom van het dak af, die gingen naar hem toe. En dan probeerden ze nou met alle macht binnen te komen ja. om een plaatje te leggen. Ja, ja. ja, maar Willem Verkooten heeft natuurlijk, hij is de, de, de grondlegger van de top 40. Ja. En hij, uh, hij heeft heel veel basisdingen. Uh, ...gezorgd dat dat... Uh, ...ja, dat dat, dat, dat ja, gewoon werd. Jingles toch ook, also. Jingles, ja. En, uh, ja. ja. Ja, die man heeft wel een, een... Het was een verschrikkelijke... Ik moest zo lachen altijd met hem. Ja, ja, grote een Bijzondere man. <laughs> Bijzonder. Hij zag ook wel hitpotentie he, van nummers die hij zelf... Hij was natuurlijk DJ, maar ook plugger tegelijk. He. Ja, ja hij, was, hij had wel door wat het, uh, wat het verhaal was. Maar, en op een gegeven moment had je... Uh, André van Nuin had uh, dat, dat, dat radioprogramma... Uh, Dik voor elkaar show. Oh, ja. En ik kon, uh, ik kon ome Joop redelijk nadoen toen dus moest ik bij, bij Willem van in, uh, in in die avond, ja, de, de avondprogramma... moest ik altijd... Uh, uh, hij zei, ga even zitten, ga even zitten. En hij uh, moet zeggen, even ome Joop, even ome Joop. Ja. ja. Nou, verdomd, ja. Ja, dat is hem, ja. ja. goed, hè? Ja, heel goed. En toen ja. dacht ik altijd van... Heb ik, ik heb zo, op een gegeven moment ma met meer uh, albums gemaakt. Alleen voor V&D, voor hè? Carnaval oh, albums. Oh, oké. Okay. Ja, ja. En uh, ik moest al die jo ome Joop dingen inzingen. Nee. Ja, dus ik zong al die ome Joop liedjes met in. Met goedkeuring van uh, Ferry de Groot. Die, uh, de echte ome Joop. Nee, de de, de, de, de, de, echt, oom op is. is uh, uh, hoe heet het? Uh, is andere daar natuurlijk? Ja, oh, ja, ja. ja, ja. met goedgekeur van andere ja. vandaag. moet ik. Maar zeggen, de, de, ja. er werd hoe heet het opgenomen, de, de, uh, het programma. En, uh, en dat deden ze bij de NCV in de studio. Hij had een aantal ja. studio's: een en, en studio voor, uh, voor hoorspelen. En, uh, maar ook uh, gewoon best een best grote studio. En dan had uh, Van Duin uh, een hele grote stoel staan. Hey, yeah. Dat was zijn stoel ook, met een microfoon ervoor. En dan had hij dat jasje, want die, die, die, die, de groot is veel kleiner. Ja, en dan had ja. hij dat jasje van de groot aan. Dus die <laughs> paste helemaal niet. Dus zo zat hij oma Joop te doen. Ja, ja. En het was zo grappig. En ik was een van de... Nou, volgens mij was de enige die daar binnen mocht komen. Oh. Omdat ik een plugger was van ja, ja, uh, van, ja. van, van, van, van, van Duin. Ja. En dan uh, zag hij me staan. Dan had je die kleine ronde, ronde raampjes in die deuren. En toen zei hij, oh ja... Zo, ja. Kom maar, biedige, kom maar. De <laughs> dan mocht ik naar binnen. Goedemorgen, luisteraars. Hier is dan weer ome Joop. Ik heb een brief gekregen van een mevrouw die schrijft aan mij: Beste ome Joop. Uh, ome Joop, wat is er, Joop? We zijn begonnen met de plaatopname. Nee, nou wat die mooi. Nee, nou wat die vrouw. Maar haast een deuk, dat is ontzettend leuk. Na ontzettend, het is leuk. Nee, nou wat die mooi. Nee, nou wat hij vrij. Ik laag mijn haast en deuk. Dat is ontzettend leuk. Na ontzettend het is leuk. U kent mij al, ik voor mekaar. Ik ben altijd van zes en klaar al dat bij je haast geen doen. Hallo feestjes, meneer wat de Groot. Een stapel gek op krentenbrood. Wow. Met dik boter en stoel. Wat een oe. Nee, nou wordt hij mooi. Oh, mijn God. Nee, nou wordt hij vrooi. Oh, mijn God. Ik lach me haast en duik. Dat is ontzettend leuk. Nou, oh, ontzettend. Dit is leuk. leuk. Nee, nou wordt hij mooi. Ja. Hey, oh Ik lag maar in de tuin. Dat is ontzettend leuk! Nou, ontzettend leuk. Dit is leuk! Nou, ja. mijn naam is dan Harry Nak Ik heb een antenne op mijn dak. Oh, ja. Dat vindt iedereen ontzettend leuk. Yeah. Nou, ontzettend leuk. En hier is dan weer Omejo. Oh uh, Omejo. Oh oh Wat is er, joh? je moet niet zo hard in de microfoon brullen. Nee nou, wordt die mooi! Wat zeg je, Nee nou, wat die vrooi! Oh, oh, nee, nou oh, oh, oh, Ik lach mijn haast en duik Dat is ontzettend leuk! Nou ontzettend Dat is leuk! Nee nou, wordt die mooi! Wat zeg je, Nee nou, wat die vrooi! Oh, oh, oh, Ik lach mijn haast en duik Dat is ontzettend leuk! Oh ontzettend. Het is leuk! Oh, oh, oh. Ik heb een hele grote bek. Ik praat voortdurend uit mijn nek. Door jou raakt altijd alles in de knoop. Oh, heel, ontzettend leuk is Harina. Oh, Met die hond ont en op zijn dak. Maar het hoogtepunt dat is toch oh, jou. Nee, nou wordt die mooi! Oh, oh, nee, nou wordt die ome oh, jou. Nee, nou oh, nee, oh, Ik lach maar, haast en duik. Dat is ontzettend leuk! Het is leuk, nee, nou wordt die mooi! blijft oh hangen! Oh oh oh oh oh oh die plaat, Die plaat blijft hangen! Oh, oh, my wat oh, ja, my oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm invisible. Tell the world you old old. Ja. Uit alles blijkt dat je gewoon heel veel lol hebt gehad in, in je vak. Maar uh, je, je, je hebt dus ook het grote geld gezien, hè? Wat, wat, wat, wat daar verdiend werd. Ja, zeker. E, eh, maar ik uh, heb er, je ik er, zelf... er nooit aan mee, mee mogen doen. <laughs> <laughs> <laughs> doen. Heb je daar zelf nooit gedacht, uh, nee, nee. krijg ik wat mij toekomt? Maar... Nou, dat is wel goed. Dus je, maar je, je ik hebt ben nooit naar... met geld bezig geweest nog steeds niet. Ik moet denken aan Tineke De die ook zoiets had. Die al die mannen gingen investeren en ja, beleggen, ja. Ja. maar ja. zij is gewoon uh, radio blijven maken. Ja. Dat moet ik wel, Frits Pits, nageven. Die is wel zijn hard zat bij de radio. Die is ook wel radio blijven maken. Ja. Ja. En Willem van Codes. is ik dacht op een gegeven moment: ik heb nu zoveel geld, ik ga ervan genieten. Maar de... ja, ja, ja. Het is, het is, maar waar ligt je, waar ligt je talent? Hè? Ook. Ja. En, en uh, hoe heet het? Willem was natuurlijk een. een, een uh, ja, megatalent. Zo zijn er meer ja, mensen die... Ja. Uh, uh, uh, uh, Mick Jagger is ook uh, uh, econoom. Dus ja. Uh, ja. ja, die is ook niet uh, van gisteren. En die heeft buiten het feit dat hij zanger is... heeft hij zichzelf uh, nog wat wijzer gemaakt uh, in andere zaken. En daarom, weet je al, ja, er zijn, ja. mensen zijn daar goed in. En ik, ik niet. Ja, we, we hebben van heel veel bands gehoord... dat ze in het begin er allemaal blazerd zijn, hoor. Ja, door Zeker een ja door. Water, ja. Ja, ja. Echt gigantisch, ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik zelf ook. Tell stars, Wij maakten ja. de eerste plaat met dingetje. En ik heb daar nooit, nooit iets van gekregen. Nee. En ja. nog niet eens over nagedacht. Ah, ja. Sorry. Ja, het is wel wol. <laughs> Ja, en toch, toch heb ik het altijd redelijk kunnen redden... met de dingen die ik gedaan heb. ja. En dan ben ik, ik ben nog een eigen zaak begonnen. Ook nog eens. Die is best heel groot geworden. Ja? Ja, maar de 40, 40 man in dienst bij televisie. Ja, dat, Op, dat is zo. Ja. Wij maakten Kathrien, Catherine, Kuil. Oh, elke okay. dag. Elke Skalige dag, dag hè. ja. Oh, ja. ja. Het, en de Reur met Jan Lemfrink. Reur ook nog. Ja. Dat is een productiebedrijf. Ja, ja productiebedrijf, okay. ja. ja. En ik, ik deed uh, uh, heel veel concerten. Ik heb een jaar lang Alles voor André Rieu gedaan. Zo? Al die concerten in Amerika, en in Duitsland, en in ja. Nederland en organiseren. Nee, het regisseren. Het regisseren. Oh. En produceren. Ja, ja. Ja. Dus dat het, wat, wat houdt het allemaal in? Dat het geluid goed is? Dat het en het uh... geluid en het beeld. beeld ja, ja. Ja. Dat je beeld... Toen uh, was ik uh, uh, aan het monteren van, van Rieu. Ik was een keer in een concert in, in Boston, geloof ik. Of uh, Detroit. En, uh, dus daar hadden we opgenomen. Maar dan had ik opgenomen met... Uh, uh, ik kreeg daar... Uh, ik, ik heb het zelf niet geproduceerd. Het had Yvonier geproduceerd. En ik uh, mocht het regisseren. Of het mij is gevraagd om. Ja tuurlijk, leuk. Ja. En, uh, ik nam een belichter mee en ik nam uh, uh, Mirjam de Graaf, de zus van Bart de Graaf mee. Oh ja, ja. En die was uh, regieassistenten. Ja. Dat is een hele goeie. En uh, maar ja, alles, alles in het Engels. En al die, al die instrumenten. Weet je wel? Hij had lijsten gemaakt en in het vliegtuig leren, leren, leren. Wat is nou een symbool en wat is een. Uh, ja, ja. ja okay. Dus uiteindelijk. Uh, en er zat een, een, uh, een, een uh, partiturenlezer bij. ja. Oh, yeah. En die moet een aangeven. Hoe, bent, kom, want ja, ik, kan ja. geen, ik kan geen noten lezen. Nee. Dus die geeft daarna aan: over drie maanden krijgen we uh, ja, een en okay. dan krijgen we dat. En ja, dan moet je, je daar berichten, ja, de camera die kan en dan op, ja. dan kan je ja, zo ja. op. Uh, nou ja, ja. zo. Uh, maar ja, er was een, een, een cameraploeg, uh, een Amerikaanse cameraploeg. Die hadden alleen maar uh, <lacht> ijshockey ook gedaan. <I lacht> dacht, my god, heb ik dat. Dus het was echt een dood paardtrekken. Vreselijk. Je werd in de vloer van het podium gefilmd. Ja. De tijd. Ja, het, was echt, het was echt vreselijk. Dus op een gegeven moment zegt, zegt hij Mirjam... Attention, camera three, the total... En ik zie die grote zoeken met die camera. En zei hij nog een keer de todel, total. En toen zegt hij ze in het hoe de fuck is de total? Het is een wide shot, weet je wel. Ja, ja, klopt. Dus uh, ja, dan zat de taal ons ook al een beetje tegen. En, uh, dus op een gegeven moment was ik het aan het monteren. En dan zat Rieu naast me. En die, uh, ja, die ging het allemaal. Uh, ja. En dan haalde ik een ander shot van een andere uh, violist. Hij zei, nee, dat kan niet hoor. Ik zeg, waarom kan het niet? Hij, zei, hij speelt een F en het, ik hoor een D. <laughs> Absoluut, zo ver gaat dat. Ja, ja. Ja, ja. Ja, het was ook heel, heel, heel ja, boeiend. Je, tip, en ja. en je leert er heel veel van. Ja, geloof ik ook. Ja, volgens ja ik, in ik heb er heel veel concerten gedaan. Ja? ja? Ja, van Borsato tot uh, Herman Brood. Tot een uh, Engelse en Amerikaanse mens ja. nog. En, uh, Herman Brood, heb je die nog nader leren kennen? Ja, zeker. Ja? Ook ja. groot, ja. Ja. Ja, ja, Dan heb ja. heb je geen nummers geplucht, hè? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee toen zat ik al in de, in de, in de, in de video. Oh, Oké. Okay. En uh, toen hij 50 werd, heb ik dat hele uh, een, een special gemaakt. Oh. En, uh, ook voor zijn album? Ja, ja. Ja, want okay. zijn album is toen. Hij heeft een album gemaakt met allemaal artiesten. Ja, met vijfde, ja. ja. Linda, Roos en Jessica en uh, Hazes en, en nou weet ik veel. Uh, Herman Brood dan weer. Ja. En uh, ja, oh, bijzondere man. Bijzondere ja, man. Ja, dat geloof ik ja. Ook, ja. ja. Ja, helemaal niet zo dom hoor. Nee, zeker nee. niet. Hij is niet door de drugs, denk ik, hè? Ja. Nou, was toen al. Ja. Weet je wel, ja. Dan ging hij zei, we gingen weg en zei ik ga even een prikje halen. <laughs> Maar ja, het blijkt weet je wel, hij stopte met, met, met drugs. Ja, toen ging het mis. En nu the end is near. En zo so I face the final curtain. My friend, I say it clear. I state my case. Of bits I'm certain.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 Then again, few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each shattered course, with each careful step along the highway.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 Did it matter? Wait for what is a man? What has he got if not himself? Then he has not Say the words he truly feels. In other words, one who kneels.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 Me. I did it my way. Nog wat andere leuke nummers. Uh, Normaal. Normaal, ja. Dat was... Uh, och, uh, bij Normaal... <laughs> dat is ook wel een leuk verhaal. Bij Normaal heb ik een... Je uh, hadden een feest. Er de, de, de, werd Normaal bier geïntroduceerd. Oh. Ja. Dus wij gingen met een, uh, met een bus vol uh, platenmaatschappij naar, uh, naar Zelhem. <laughs> en in Zelhem uh, uh, was een uh, enorm feest met, met uh, uh, varkens aan het spit en, en, ja, en ja, een groot ja. disjokjes erbij. En, uh, nou. ja, dus uiteindelijk uh, stonden we bij... Uh, een, uh, een borstelwedstrijd... voor schaars geklede dames. En, uh, en Erik de Zwart stond voor mij. Dus ik denk, Nou, die duw ik even naar voren. Want ze zochten iemand die... Uh, die als hulp. Ja, ja. Ja, je kent dat wel. Ja, ja. En uh, wie wil... Uh, nou, niemand natuurlijk. Dus ik dauw ik Erik de Zwart naar voren. Maar de, achter mij stond uh, Bertus Holkema. En Bertus Holkema is... Uh, uh, twee meter. En, uh, maar een voetballer. En, uh, uh, die, die was toen uh, opna opnameleider. Okay, dus die ja. was er ook bij. En die pakt mij beet. En ik, ik weeg natuurlijk nog niet zoveel. Die pakt mijn beet en die gooit me er zo in. Dus, dus ik, ik was in de beurt. Dus ik ga daar zitten. Ik krijg een, een, een gele oliejas aan. Weet je wel? zo'n... Dus ik zit daar. En uh, nou, die wijven gaan... Uh, die gaan uh, uh, uh, met elkaar in, ik, ja. in die naaigheid uh, worstelen. En, uh, dus die gaat op een gegeven moment op, bij mij op, op schoot zitten. Maar die was helemaal naakt. En, uh, dus op een gegeven moment pak ik die borstbeet ja. met zo'n kop erbij. Dus uiteindelijk, daar is een foto van gemaakt... En die foto, die wint dus de zilveren camera. Nee. Weer de prijs. Ja. Ik ben eens benieuwd, ben, naar die foto. Ja, ja ik, moet hem, ik, zal, ik denk wel dat ik hem heb. En uh, dus, uh, nou ja, dat was, uh, dat was, dat was al natuurlijk al wat. Um, ja, dat uh, is zeker. Yeah. Uh, ik had een, een vriendinnetje, nou, nou, of, ja, daar woonde ik al een geruime tijd mee samen... En die, de, we zitten uh, uh, te kijken naar uh, televisier, uh, televisier Magazine, heette dat geloof ik vroeger. Ja. Ja. Op een gegeven moment Jaap vermekeren. Ja, <laughs> die Jaap een... die zegt op een gegeven moment... Ja, en uh, nou, de, de, de zilveren camera is uitgereikt. Uh, dus op een gegeven moment zie ik die foto van mij... <laughs> Met een mens, mijn vriendin die zegt, daar ben jij? <laughs> ik zeg ja verrekt, dat ben ik. <laughs> maar wat is dat? <laughs> ik zeg nou ja, ja, ja, ja. Het, is een, uh, het was een uh, feestje. En uh, nou, ik uitleggen, nou, het werd niet in dank af. <laughs> op in beeld, dat ja. zou tegenwoordig ook niet meer kunnen. Nou, dat valt wel mee, het was oh. niet echt een shocking print. Het had ook uh, gewonnen in, uh, in Prettig Nieuws. Oh ja, nou, uh, zeker. Derde Prijs Prettig Nieuws, die is exact. ook ja. 1981. Ik heb het boek nog thuis. En, uh, en het boek dat boek, uh, daar, daar staat die foto dan pontificaal <lacht> in. Ja, goed. Uh. En uiteindelijk, uh, ja, die foto heeft wel een soort van uh, rode draad door mijn leven. Hij heeft ook nog in de, in de Playboy gestaan. <lacht> <lacht> hij heeft ook nog, hij hing in een broodjeszaak in Hilversum. En daar kwam die, die muzikant Hans Vermeulen. Vermeulen. Hans Vermeulen kwam er ook altijd en ik, toevallig zat hij een keer naast me en zei hij van, hé, hey, dat ben jij toch? Ik zie, ja dat ben ik ja. Hij zei, nou dat vind de allermooiste foto die ik in jaren heb gezien. Hij zegt, als ik hier kom en kijk naar die foto, word ik altijd blij. <lacht> <lacht> ik zeg: ja, ik werd er ook wel blij van. <lacht> nou, we worden steeds nieuwsgieriger. Hè? Ja, dat begrijp ik. Ja. Het was misschien ook nog wel een bekende persfotograaf of weet je dat niet meer? Nee, het was, die... het was, het was, ja, nee, het was een man die... Uh, ja, uh, Gewoon uh, iemand die hem heeft En die, heeft heb ik, die heb ik een keer geprobeerd te bereiken, maar die, ja, die vonden... Het zijn allemaal van die linkse idioten, joh. En, <laughs> ik, maak ik helemaal niks mee. Die hebben dan allemaal zo'n mening. En zo'n. Ja. Uh, dat die links linksers hadden misschien nu niet zoveel in dit verband mee te maken. Hè? Nee, zeker niet. Maar, <laughs> nee, ze zijn altijd een beetje narig. Linkse mensen, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja? ja, dat heb ik wel, ja. Maar goed, we hadden het over de, dat festival. Uh, daar werd normaal gepromoot. Dat bier werd uh, geïntroduceerd. Oké, okay, normaal bier. Normaal bier. En, en uh, dat heeft al een tijdje meegedaan in, uh, in, uh, in, het, in het algemeen. Ik, denk, ja, ik ken in, het eigenlijk niet meer. Normaal nee? bier. Nee, nee, nu bestaat het niet meer. Nee? Maar uh, toen was het. Uh, ja, toen werd het uh, en toen zijn we daar met uh, Warner Brothers, uh, met een bus, met, uh, nou, met het hele bedrijf naartoe gegaan. En uiteindelijk uh, uh, kwamen we daar aan en uh, nou, toen begon het feest. Als je zegt bedrijf, dan praat je over een platenfirma of zo. Ja, ja, ja. ja, ja. ja oké. Okay. Werden ja. ook de platen geperst? Hier in Zandvoort bijvoorbeeld? Nee, de platen werden geperst in Heist op den Berg in België. Oh, daar helemaal. Ja ja. ja. ja, daar moesten we ook wel eens heen om, om platen op te halen als de, ja, ja. Weet je wel? En, uh, en hier in Zandvoort werd er volgens mij voor CBS ge, ge, geperst. Throat. More you don't need Hey, Mama, what is me pills? Me pills Papa, what is me pills? Me pills and bread, and Nima, me pills to eat because wel a well of Mama, what is me Oh, dat draait mijn buur de kop. dan spring ik op de zovel en dan schreeuw ik in het rond. Mama voor is die pijs, mi beel je met ja. het kriet, mama voor is die veel, mi beeld je wel het krijgt, heb niet aan de pils gezien. Ik lust er wel een stuk of tien. Mama waar is die veel daar? mi beeld je wel het krijgt, mama voor is niet veel, niet veel zijn. Ik een stuk dan? wij hadden een. Uh, bij, bij CNR hadden we een. Uh, een, een, een de hoofdkantoor zat in, in Weesp. Ja. En wij zaten in een bungalow in uh, Hilversum. Ja, oké. Okay. Helemaal top. Met ja. een badkamer en met een hele collega zo. In, gewoon in een ja, bungalow. Ja. Gewoon naar huis. Ja. ja. Ja, dat ja. was. Uh... Dat is ongelooflijk, ja. ja. En al die, al die maatschappijen hadden een, een, een debedans in Hilversum. Ja, ja. ja. ongelooflijk. Ja. Ja. En dan kwam uh, Willy Alberti, kwam dan uh, ook nog op vrijdag. <laughs> en die kwam dan plaatjes halen. Maar dat ja. was een boef. Waarom kan hij ze halen dan? Ja, dat ja, vond hij leuk. Want hij zei, ik heb een radioprogramma op uh, de Amsterdamse... Uh, heet ik veel. Ja? En natuurlijk, uh, Willy, jij wel. Uh, ik kreeg <laughs> allemaal singeltjes. En die gingen meteen rechtstreeks bij hem de bakken in. Ja? Want hij had een eigen platenzaak. <laughs> <laughs> ik heb het allemaal van zijn van zoon zo gehoord. Die later uh, regelmatig sprak. En... Uh, en ja, ik vond het zo bijzonder, bijzonder mannetje ook. Heel klein, klein ja. mannetje, heel grote bek had hij ook. Ja. Maar Willem van is er ook inderdaad, wat je zei, de man van de top 40. Maar ja. in het begin heeft hij dat ook een beetje, gesjoemeld wil ik niet zeggen of zo, maar wel een beetje gestuurd. Ja, hij is natuurlijk wel iemand die de boel uh, Toch wel, in ja. de hand wilde hebben. Wilde ja. hebben. En, ja. en, uh, maar hij had wel... Hij had wel Oren voor hits. Dat ja. wist hij wel. Weet je wel? En, uh, ja. ja. Maar ja, wat is een hit en hoe kan je een hit herkennen of zo? Ja. Ja, is ja dat dat is, als is je moeilijk. dat weet, dan, uh, ben je, ja. dan, ben je, ja. dan ben je binnen. Ja. Weet je wel? Er zijn een paar mensen die heel goed zijn in het maken van uh, uh, hits. Ja. Weet je wel? Ja. Al? Als je Harry Styles. het? Um, uh, Harry Styles. Ja, ja Harry Styles ja. ook. Ja. Weet je wel? Die mensen die, die, die scheiden hits. Ja. Echt niet oh, normaal. Nee. En, en uh, dus ja, wat dat betreft. Uh... Maar ik denk dat je, je moet er eentje hebben. Uh, je moet op een of andere manier toch bekend worden. Hè? Ja, je moet belangrijk... bekend worden. Maar ja, ja het probleem okay. tegenwoordig is dat je geen geld meer kan verdienen als artiest van je platen. Okay. Dus ja. je moet optreden. Ja. Dus uiteindelijk, daar zit het geld weet dan, je al? Ja, ja. ja. Dus al, vandaar dat er ook veel meer optredens zijn. En Vandaar dat de ook veel duurder de ja. concertkaartjes ook veel ja. duurder geworden zijn. Ja, want niemand, ja, dan heb je voor een tientje heb je alle platen van de wereld. Ja, ja. weet je al? En dat was vroeger ja. natuurlijk een ander verhaal, want dan moest je naar de winkel en dan uh, ging ja. je voor. Wat kostte een singeltje toen? 4,50 4,50 ja. zoiets. Ja. ja maar was toch veel leuker. Dan ging je eerst naar die winkel toe. Je had eerst gespaard natuurlijk. Dan ja. ging je luisteren. En dan kwam ja. je in die winkel uit met een mooie LP. Ja, naartoe. dat klopt. was ja. veel leuker. Hè? Ja, dus ja. Ja. Ja, de, de charme is er wel redelijk af. Ja. ja. Maar ja, als je het niet weet... Want de kids weten het allemaal niet. Die weten nee. niet eens wat een grote plat is. <laughs> weet je al? Dus, uh, dat is ook heel waar, ja. ja. Dus wat dat betreft... Uh, en ja. en uh, de, de mensen die uh, bij de top 40 uh, klaar zaten met de uh, cassetterecorder... Dat ja, was natuurlijk ook... Klopt, uh, ja. Dat, ja. dat ja. deden ook bij ja. iedereen. Ja. Ja. Ja. Ja. Volg jij CNR nog, Ger? CNR? Want, nee, CNR, vond... want ze bestaan natuurlijk nog steeds. Nou, of CNR België is er tegenwoordig? En ik, ik zie ja, ja. CNR Hilversum. Oh ja, zit ze ook in Hilversum? Ja, ja, dat zou kunnen. Toevallig. CNR Music. Ja. En het CNR staat voor Cornelis Nicolaas Rood. Oh. En Cornelis Nicolaas Rood was een man... en die uh, zat eerst in de bedden of in de... in totaal de wat anders. Ja. En die, voor zijn hobby ging hij toen... Uh, plaatjes Ging hij plaatjes uh, verkopen. En uh, uiteindelijk is dat een platenmaatschappij oh, geworden. Hilversum, Emma oh, ja. straat. ja. En toen uh, heeft zijn zoon, uh, Kees Rood, heeft ook nog bij ons gewerkt. En Kees Rood was eigenlijk iemand, was een heel verwend uh, mannetje. Ja, ja. Weet je al, zag er heel goed uit ook. Ja, een, ja. Helemaal, uh, en uh, uiteindelijk... Uh, maar die moest, die moest dat zijn vader doen. Dus die, <laughs> die werd het bedrijf ingetrapt. Ja, dat hoor je ja, ja. Ja, Ga jij dan maar bij de, bij de, bij de promotie zitten. Dan, uh, okay. Nou ja, dan ja, komt het wel goed. Dus die uh, ja. Ja. moest dan uh, een deel tv-promotie doen. Ja. Het was wel een leuke gozer. Ja. ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooiste gegeven in harmonie op melodie, soms zie ik het vervagen, dat zijn de trieste dagen die brengen mij dan even van mijn steel. Maar meestal zijn de dingen als de volks die mooi zingen van mijn deol.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 Van engeloos lee. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen. Van engeloos lee. Hey Ger, we gaan een beetje afronden. Ja, of, nou, nou, vond ik vond het heel bedenkt. leuk. Ja? Een, uh, heb je nog een leuk plaatje met een leuk verhaal? Een leuk plaatje en een leuk verhaal. Pas Two, Gibson Brothers. Pas Two was de eerste plaat die ik pluchte van Tommy Peters. En Tommy Peters is later een heel succesvolle producer geworden. Oké, okay. ja. Ja, ja. En die heeft het er nog steeds over als ik hem zie. Ja? Hetzelfde met Stefan Emmer. Ken je Stefan Emmer? Nee. Stefan Emmer is de zoon van Fred Emmer. Fred en die Emmer. Oh, ja. heeft alle tunes gemaakt van het journaal. En van, uh, oh, mooi zeg hij dus hij is een wel. hele goede muzikant. En ja. die heeft ooit een keer uh, ook een album gemaakt. En, uh, en die was ook. Uh, die, die, heb, die heb ik ook geplucht. Zo. En dat, de, de, ja, als je de eerste bent. Hetzelfde met. Uh, uh, ik heb de eerste plaat geplukt van Frank Boeien. En. Uh, dus ik kwam hem laatst tegen in Amsterdam, toevallig, ja. op straat. Hij zei, hé, hey, hoe is het? En, uh, <laughs> en dat, iedereen weet dat dan nog. Dat ja. is zo bijzonder. Ja. Weet je wel, al? als je de eerste bent, dan, ja, ja, goed, dan heb goed, je dan goed, toch goed, een gebeurde. soort van ja. uh, een bijzonder leuke gozer ook. Uh, Lenny Koen heb je gedaan, uh, ACDC. Huh? Ja, uh, ja. Uh, ja. Apart, yes. Yes. Over yes. Loney Hart. Ja, ja dat, dat, toen dat nummer, daar, daar had ik echt zo, dat, een van de weinige nummers waarvan dacht van, juist is dit goed. Ja? Zo waanzinnig goed. Ja. Gaan we daarmee eindigen? En dat uh, en, en ja dat, dat nummer dat uh, uh, is nog steeds, uh, vind ik. Uh, vind ik ook ja verschrikkelijk uh, mooi. Uh, ja. Prachtig ja. Uh, producer. Uh, ik ben zijn naam even kwijt. Maar die heeft ook ziel gedaan. en ook ziel en, uh, mooi, ja. ja en ja. die, die, die, die goos kon produceren, jongen. Niet <laughs> normaal. Ja. Hé, hey Ger, hartstikke bedankt van deze mooie verhalen. Bedankt voor de die uitdaging. Ging, leuk. Ger, dank ja, je. Ja. Ja. En, Even uh, afrondend. Dat hebben je? mensen tegen je gezegd. Je moet gewoon... Uh, Schrijf je een boek een keer? Ja, nee, ik heb met niemand erop zitten wachten. Nou, ik vond het in ieder geval heel erg leuk, je verhalen. Het ja. is leuk om het te vertellen en leuk om het even op te halen. Zodat, dat klopt, ja. Je moet er ja. zelf ook weer over na gaan denken. Precies. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja, leuk, ja. En ik heb, ja, nogmaals, ik heb een uh, verschrikkelijk leuke. en jeugd in Zandvoort. Ik ben, ben hier opgegroeid. En. Ja, en, uh, uh, ja dat is, uh, leuker kan het niet worden. <laughs> nee. En, en ja. uh, ik, ik heb de mazzel gehad dat ik. Ook nooit uh, me druk heb gemaakt over wat mijn vader vond. en, en oh, okay. uh, Weet je wel? Ja, het zal wel. Anders ja. was het heel anders gelopen, denk je? Nou, mijn broer heeft dat... Uh, mijn vader was niet zo... Uh, uh, was een hele leuke uh, um, onderwijzer voor de mensen die bij hem in de klas hebben gezeten. Ja. Maar voor de kinderen thuis was het uh, niet oh, okay. uh, ja, ja, allemaal ja, even... Uh, ja. En... Uh, ik moest in dienst. Ik zei, ja pa, ik ga niet in dienst hoor. Dan weet je dat? Dan, uh, uh, ja, en iedereen moet in dienst. en uh, nou, uh, Uiteindelijk ben ik er natuurlijk binnen twee dagen uitgeschopt. geschopt. En, uh, ja. ja. S5. Oh, yes. En toen, uh, ach jongen, die man die, die, die stier duizend doden. Ja. En uh, ik was natuurlijk een enfant terrible. En, ja, het het, het gleed ze dit... allemaal van me af. En het oh. interesseerde me allemaal helemaal niks. Wow. Ja, heel makkelijk. Heel ja, makkelijk. Heel apart, ja. ja. ja. En ik uh, ben gelukkig. Gelukkig ja. ben ik zo, uh, weet je wel, nou, Je komt overigens een heel vrolijk en vriendelijk iemand. Dus uh, geweldig. Nou, ik ook, ja, ja. ja, ik ben ook ja. wel vrolijk. Ja, ja. ja. ja. ja ik, heb ook, uh, ik heb het ook altijd wel naar muziek. zin gehad. <laughs> ja. Nou, mooi slot. Bedankt. Dank je wel. We zijn helaas weer aan het eind van de tweede uur... van ons interview met Ger Loogman. En we sluiten af met... Owner of a heart van Yes. Ger, bedankt. Piet bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Een groot feest. Ja, was echt één groot feest. En tegenwoordig, eigenlijk is alles al gedaan. Een groot feest. Ja, was echt één groot feest.